7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Aanvallen op Libië gaan door. Ook gebouwen van Gaddafi in Tripoli geraakt. En regionale Franse verkiezingen tegenvallen voor Sarkozy. Bij een luchtaanval op Tripoli is een gebouw van het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi verwoest. Of Gaddafi in het complex was, is niet bekend. Waarschijnlijk is het gebouw geraakt door een kruisraket van de coalitietroepen. Het Libische leger kondigde gisteravond opnieuw een staakt het vuren af. Maar dat wordt door niemand serieus genomen. Voor het weekend werd ook al een bestand afgekondigd, maar dat werd niet nageleefd. De Amerikaanse minister Gates zei gisteravond dat Gaddafi zelf geen doelwit van de acties is. Verder zei Gates dat de rol van de VS bij dit ingrijpen beperkt is... en dat de Amerikanen de leiding over de operatie binnen een paar dagen willen overdragen aan de Britten en Fransen of aan de NAVO. Rond middernacht vuurde het Britse leger vanaf een onderzeeer kruisraketten af op Libische doelen. Over andere aanvallen vannacht is niets bekend. Gisteren vlogen vliegtuigen van diverse landen over Libië. Verwacht wordt dat ook vliegtuigen uit Qatar zich snel zullen aansluiten bij de acties. Dan is dat de eerste militaire bijdrage van een Arabisch land. Egypte heeft laten weten geen bijdrage te leveren aan het ingrijpen. Het land vreest voor het lot van de vele Egyptenaren in Libië. De landen die nu militair ingrijpen vormen een gelegenheidsalliantie. De NAVO-landen werden het gisteren nog niet eens over militair ingrijpen onder NAVO-vlag. Turkije houdt het besluit tot nu toe tegen. De NAVO heeft wel besloten mee te werken aan het afdwingen van het VN-wapenembargo tegen Libië. Nederland heeft steeds gezegd te wachten op een besluit van de NAVO voordat het deelneemt. Het kabinet houdt de mijnenjager Haarlem beschikbaar voor acties tegen Libië. Het schip is al in de Middellandse Zee. Het zou daar meedoen aan een NAVO-operatie tegen terrorisme. De NAVO wil het aantal schepen in de omgeving van Libië vergroten. En het kabinet is bereid om daarvoor de Haarlem in te zetten. In Japan is het dodental van de aardbeving en het tsunami opgelopen tot ruim 8600. En er worden meer dan 13.000 mensen vermist. Veel overlevenden hebben weer een nacht in de kou moeten doorbrengen. En er is gebrek aan voedsel en andere eerste levensbehoeften. Op steeds meer plaatsen in de buurt van de kerncentrale Fukushima blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactief jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners van plaatsen in de buurt van de kerncentrale aangeraden geen kraanwater meer te drinken. Bij de centrale zelf is de situatie redelijk stabiel. In twee van de zes reactoren is de stroom vanochtend hersteld... en gehoopt wordt dat daardoor de pompen van de koeling weer kunnen worden aangezet. In de vier andere reactoren is het gevaar nog niet geweken. In reactor 3 zou de druk weer oplopen. De Wereldbank verwacht dat het herstel van de schade in Japan vijf jaar gaat duren... en 166 miljard euro gaat kosten. Het telecombedrijf AT&T neemt de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile over. De Amerikanen betalen Deutsche Telekom ruim 27 miljard euro. Het is een van de grootste overnames sinds het uitbreken van de financiële crisis. AT&T heeft bijna 96 miljoen klanten en krijgt er door de overname nog eens zo'n 34 miljoen bij. En daardoor is het bedrijf in één klap de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt.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 De opkomst bij deze eerste ronde van de regionale verkiezingen was met 45% erg laag. De uitslag is een tegenvaller voor Sarkozy. Het zijn de laatste verkiezingen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En Sarkozy hoopt dan op een nieuwe termijn van vijf jaar. Dordrecht stapt als eerste stad in Nederland volledig over op hybride bussen. Alle stadsbussen die op diesel rijden worden de komende tijd vervangen. Vervoerbedrijf Arriva heeft van de provincie Zuid-Holland 6 miljoen euro gekregen om de nieuwe voertuigen aan te schaffen. Vandaag wordt de eerste bus in Dordrecht gepresenteerd. In totaal 25 nieuwe hybride bussen produceren minder geluid en ze zijn beter voor het milieu. Dan het weer nog. Op veel plaatsen lichte vorst en kans op een mistbank. Verder vandaag veel zon. Vanmiddag wordt het 10 graden in het noorden en langs de kust. En 14 graden in het binnenland. En de rest van de week blijft het vrij zonnig en droog. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment 18 meldingen met een totale lengte van 51 kilometer aan files. De langste staat op de A12 Oberhaus richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Knopend Velpenbroek. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Dat staakt het vuren in Libië. Wat komt daar eigenlijk van terecht? Nou, niet veel, zo lijkt het. We gaan maar meteen naar Benghazi. Nou, bij die stad proberen gevechtsvliegtuigen van het westen... de opmars van het Libische grondleger te stoppen. Maar het is maar de vraag of dat lukt. Correspondent Hansjaap jaap Melissen van de Wereldoorboek is in Benghazi. Hans-Jaap, de afgelopen uren, hoe zijn die verlopen? Dat nou, was vooral de afgelopen avond erg onrustig. Direct voor mijn hotel op het kruispunt waar ik nu ook uitzicht op heb, daar uh, staan vaak om die tijd nog oppositiemensen, opstandelingen die het verkeer controleren, die bang zijn dat er verkeerde mensen in de stad inkomen. En uh, die werden ineens onder vuur genomen. Ik zal het licht per langs vliegen. Dat zijn van die, dat noemen ze tracers, kogels die verlicht zijn. En dat betekent meestal dat er meer uh, schutters zijn, want je kunt daarmee aangeven in welke lijn je schiet. En dat kwam uh, vanuit de richting van een schoolgebouw dat hier staat. Daar werd meteen op teruggevuurd en uh, dat ging 40 minuten lang heen en weer. En uh, het schoolgebouw dat is al weken dicht. Er zijn geen lessen vanwege de situatie. En er zijn al meer berichten geweest van sluipschutters die zich juist in dat soort gebouwen ophouden... Ja, het is met steeds zwaarder geschut ook gegaan. En de jongens die hier dan dekking zochten uh, van dat checkpoint. Die kregen ondersteuning van uh, pick-up trucks. Uh, met luchtafweergeschut ook trouwens. Dat ze nu niet meer zo hard nodig hebben om in de lucht te schieten. Naar, op zoek naar vliegtuigen, maar uh, waar je ook mee recht vooruit kunt schieten. En uh, ook zijn mensen naar dat schoolgebouw gegaan. Maar volgens mij hebben ze niemand meer aangetroffen. Uh, ik heb geen berichten daarover gehad. En, maar het schetst wel weer de verwarring in deze stad. Waar... ...even opgelucht waren dat uh, nou, de tanks van Gaddafi teruggedrongen zijn... Uh, ...gebombardeerd door Franse vliegtuigen. En even konden ze weer wat meer ademhalen, uh, even opgelucht zijn. Maar uh, ja, er zijn gewoon mensen in deze stad die uh, Gaddafi-aanhangers zijn... ...zien uh, nieuw binnengebracht, ook tijdens die invasie zaterdagochtend... Hè, ...toen ze de stad binnenkwamen. Maar ook heel veel mensen die hier gewoon al jaren wonen... ...in dienst waren van het regime... En steeds wachten tot zij iets kunnen doen. Hun kans gewoon zien om raak te nemen op deze opstandelingen. Maar, Almedal, al, klinkt het Hans-Jaap niet als een staakt het vuur... zoals de Libische regering dat heeft afgekondigd? Kun je inschatten of dat iets voorstelt? Dat was ook al afgekondigd in het begin van dit weekend. En Toen kwamen de troepen van Kadhafi steeds dichter op deze stad te staan. En dan kwamen ze op de stad in. En de granaten dreunden zo zwaar dat dit hotel meedreunde. Uh, ik verwacht helemaal niet van dat soort het vuur. Uh, dat zijn woorden die Gaddafi gebruikt... vooral uh, voor de internationale gemeenschap... om die een beetje uit elkaar te spelen, denk ik. Want uh, het laatste het vuur, die berichten die kwamen niet eens aan bij de troepen van Gaddafi. Uh, het is echt alleen maar bedoeld om de coalitie te verzwakken. om te hopen dat hij het uiteindelijk op deze manier kan uitzingen. Merk je daar in Benghazi trouwens iets van de activiteiten van de coalitie? Nou, op het moment, ja, buiten de stad heb je uh, een plek waar je heel veel uitgebrande tanks dus ziet. Uh, en daar heb ik, de, ik heb explosies gehoord toen, uh, enkele uren voordat die uh, tanks uh, geraakt werden. En ook op dat moment, denk ik, uh, we kunnen altijd weer later terugkijken van uh, wanneer de melding was dat die bombardementen er waren en wat je gehoord hebt. Want het is ook heel verwarrend voor ons vaak om... ...te horen wat het nou, wat het nou precies is, hè? ook omdat hier nog zoveel zomaar wordt afgeschoten... ...of ze zijn nog een beetje aan het oefenen, opstandelingen nog steeds aan het trainen... ...om mee te gaan weer in de opmars uh, verder naar het westen. Maar die opmars, uh, die, daar zijn ze heel voorzichtig mee... ...want ze weten nu dat zij die tanks niet meer hoeven aan te vallen... ...dat doen die uh, westerse vliegtuigen wel voor. En daarom staan ze ook op dit moment aan de rand van Ashdabia... ...een plaats zuidelijker hier, zuidwestelijk, langs die kustlijn... Uh, waar Gaddafi-tanks staan... en dan met een soort kilometer niemandsland ertussen... staan verderop dan weer de opstandelingen. En normaal zouden ze meteen die tanks gaan aanvallen. Nu staan ze vooral te wachten en te kijken naar de lucht... en hopen op die manier uh, op versterking. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is in Benghazi. We praten verder met onze eigen defensiespecialist Peter Tervelde. Die is bij ons in de studio. Peter, goeiemorgen. Goedemorgen. We horen het Hans-Jaap zeggen. Um, meld dat er... Ja, gevochten wordt in de straten van Benghazi. Uh, wij begrijpen van het Pentagon dat um, zij het idee hebben... dat uh, Libië, of in ieder geval Gaddafi, in de lucht is uitgeschakeld. Heeft zo'n vlieggebod zin als er ja, op de straten vervolgens... gewoon verder gevochten wordt? Uh, nee, daarvoor niet. Uh, maar dat is meteen het probleem van, uh, voor de coalitie. Op het moment dat uh, er troepen in een stad zijn... kun je natuurlijk niet bombarderen. Uh, want dan krijg je uh, uh, geweldig veel uh, burgerslachtoffers. Je weet niet waar je op moet bombarderen. Kijk, al die stellingen die ze de afgelopen uh, twee dagen hebben gebombardeerd... ja, die, die plekken kennen ze. Militaire basis, vliegvelden, luchtafweergeschut. Die zijn wel bekend. Maar in de straten van een stad kun je natuurlijk geen, uh, geen bombardement uitvoeren. Daarom was het ook heel slim van gedaan om vlak voordat dat vliegverbod inging nog snel Benghazi in te trekken... Uh, zodat de, de troepen die daar zijn in ieder geval in die steden zijn... zodat de coalitie niks kan doen. Wat kun je in het algemeen zeggen over het verloop van de, de westerse acties en, en het verweer van Gaddafi? Ja, dus, nou, het verweer van Gaddafi tegenover de, het westen ten over de uh, vliegtuigen, die, die is er nauwelijks. Um, uh, dus die kunnen redelijk ongestoord uh, hun gang gaan. Um, kijk, je hebt de eerste nacht van bombardementen gehad. Je hebt gisteren eigenlijk de hele dag gezien dat ze met onbemande vliegtuigen boven Libië uh, zijn, uh, hebben rondgevlogen om te kijken. Van wat hebben we nu eigenlijk geraakt en waar moeten we nog uh, naartoe? Um, daar zijn ze lang mee bezig. Geweest. Uiteindelijk in de loop van de middag onze tijd uh, hebben de Amerikanen gezegd 20 van de 22 doelen die we uh, op het oog hadden zijn uitgeschakeld. Uh, maar er zijn nog veel doelen om uh, te raken. Dus het was ook geen verrassing dat er gisteravond weer bombardementen uh, verder zijn gegaan. Britten hebben dat gedaan, Amerikanen hebben dat gedaan en hebben toch weer opnieuw andere doelen ook weer uh, geraakt. En vandaag zul je weer hetzelfde patroon krijgen, namelijk een dag van bekijken wat hebben we geraakt, wat hebben we precies uh, kunnen doen en wat moet er nog gebeuren. En die gevechten in Benghazi, in de straten van Benghazi, daar kun, kan de coalitie in feite niets aan nee, doen. Daar zullen de opstandelingen doen. zelf het gevecht moeten aangaan? Ja, dat waarschijnlijk wel. Uh, kijk, het enige wat de coalitie kan doen... Uh, die, die troepen... we, uh, we hoorden het Hans-Jaap net ook zeggen... Hè, dat de tanks buiten de stad ook staan. Kijk, daar kunnen ze zich nog wel op richten. Ja. Maar niet in die stad. Maar, daar kun je niks aan doen. Dat zullen de opstandelingen toch zelf moeten doen. En dan... Hopen de opstandelingen natuurlijk dat uh, de troepen van uh, Gaddafi zo verzwakt zijn... Voordat ze, uh, uh, he, dat er geen versterkingen kunnen komen, dat ze dus een kans uh, van slag hebben. Dan Gaddafi zelf. Amerikanen hebben gezegd: Hij is zelf geen doel. Gates heeft ook gezegd: Ik voel er niks voor om aanvallen op hem te richten. Toch is zijn hoofdkwartier wel gebombardeerd. Ja, hoofdkwartier waarvan de Amerikanen dus zeggen: Of de coalitie zegt dat het een uh, commandocentrum is. Kijk, en er worden nu verwarrende boodschappen aan alle kanten gegeven. Uh, de Libiërs zeggen: uh, Gaddafi is wel een doelwit. Want uh, kijk maar, dit bombardement in zijn compound. Amerikanen zeggen: Nee, Gaddafi is geen doelwit. Dit was een commandocentrum. Britten hebben ondertussen gezegd dat Gaddafi mogelijk wel een doelwit kan worden. Hmm. Dus uh, het is vooral voor Gaddafi om zich uh, rustig te houden en uh, schuil te houden. Want uh, we hebben dit in het verleden ook gezien met, de, met de eerdere uh, oorlogen. Dit soort, dit soort verwarrende boodschappen uh, worden gegeven. En vooral ook om die leiders zoveel mogelijk... Uh, aan de kant uh, te zetten. Oké, okay. Peter, blijf je bij ons in de buurt? Dan we je later nog even spreken over uh, het verloop van de acties van de coalitie... en natuurlijk ook uh, de acties die Gaddafi zelf uitvoert... in de straten van Benghazi bijvoorbeeld. Later meer dus. Ook in de rest van de Arabische wereld is het allesbehalve rustig. In Jemen heeft president Saleh bijvoorbeeld zijn hele kabinet ontslagen. Dit nadat afgelopen vrijdag tientallen doden er vielen bij een betoging in de hoofdstad Sanaa. Aan de andere kant van het Midden-Oosten, in Syrië, rommelt het nu ook behoorlijk. In de zuidelijke stad Dara wordt al dagen door duizenden mensen gedemonstreerd tegen corruptie. En voor het afschaffen van de noodtoestand. Daarbij zouden tot nu toe zeker zes doden zijn gevallen. Daar nou, we over praten met Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Uh, Bethes, eerst maar even nog naar Libië, want de Arabische Liga liet gisteren weten... dan toch weer niet zo blij te zijn met de luchtaanvallen van het Westen. Eerder gaven ze hun steun aan het ingrijpen. Heb jij een verklaring voor deze draai? Nou ja, het is een beetje verwarrend uiteraard, maar... Um, als ik zie dat eigenlijk die verklaring van de secretaris-generaal... Amrou Moussa uh, verder niet is ondersteund... door een nadrukkelijke verklaring van andere Arabische regeringen... dan begin ik toch steeds meer erover uh, te, te, neigen, te, toe over te neigen... om dit te zien als een opstelling van een secretaris-generaal... die eigenlijk al zijn ontslag heeft aangekondigd... en die binnenkort uh, mee gaat doen aan de presidentsverkiezingen in uh, Egypte. Dus uh, ja, dat begint het op te lijken alsof hij zijn Arabisch-nationalistische reputatie wat wil opvijzen, want kijk, beelden van uh, Tomahawk en andere kruisraketten... Uh, die zijn meestal toch uh, niet goed uh, voor je reputatie... ook al is het dan nu ten gunste van uh, een Arabisch volk wat zijn vrijheid wil. Maar je weet hoe gauw dit soort uh, ontwikkelingen weer de andere kant op gaan... als er weer een keer een fout wordt gemaakt met doden... Hè, dus dat er een bombardement verkeerd gaat. Dus ik denk toch dat misschien uh, vooral binnenlands politieke overwegingen zijn... Oké, okay, dus dat het wellicht toch nog breed gedragen wordt binnen de Arabische Liga? Nou ja, het, het wordt. Uh, kijk, breed. Uh, het is natuurlijk met enige moeite. Want. Uh, kijk, een aantal van die uh, Arabische Liga-leden. Zoals saudi arabië bijvoorbeeld. die zijn met hun eigen troepen hetzelfde aan doen in Bahrein. Mm -hmm. uh, wat Gaddafi aan doen is tegen burgers. Dus het is allemaal een beetje dubbelzinnig. Uh, uh, de Arabische Liga die worstelt heel duidelijk uh, ermee. En Obama die heeft dan ook maar eventjes gebeld. Ook met koning van, uh, uh, Abdallah van Jordanië om die steun nog wat op te krikken en uh, zo te zeggen... jongens, jullie hebben er zelf formeel mee omgevraagd. Dus uh, graag een beetje duidelijkheid in je boodschap. Dan werd het naar Jemen. Ministers en andere regeringsfunctionarissen nemen daar ontslag. Dat hebben we in Libië ook gezien. Ja, en uh, er zijn steeds meer van dat soort fenomenen... Uh, dat een, uh, inderdaad ambassadeurs, uh, ministers... en nu heeft uh, uh, Ali Saleh maar besloten om zijn hele kabinet te ontslaan. Uh, omdat anders misschien het nog pijnlijker wordt. En ondertussen moeten ze de lopende zaken wel uh, afhandelen. Het begint inderdaad erop te lijken dat zich daar in Jemen... Uh, langzamerhand ook het punt uh, bereikt wordt... Uh, dat de president uh, niet meer uh, de zaak onder controle heeft... En dat het steeds steeds meer mensen uit zijn eigen kamp. En dat is natuurlijk dus hmm. heel belangrijk, dat die hem de rug toekeren. Ja, en die vragen om zijn aftreden, niet zozeer om het aftreden van zijn regering. Moeten we dit dan zien als een soort ja, laatste wanhoopsdaad van, van Saleh? Um, ja, het is een poging om uh, dat momentum wat uh, niet tegen, tegen hem keert. Hè, dat het uh, vooral gaat om zijn aftreden. Niet meer over hervormingen, wat hij altijd nog heeft geprobeerd. Of uh, half maatregelen van ik ga aan het eind van het jaar weg. Of ik ga in uh, 2013 weg. Want dat is de officiële uh, afloop van zijn uh, ambtstermijn. Uh, het komt er steeds meer uh, op neer dat uh, men gewoon zegt... nou, jouw rol is over en die, die rol ook van jouw familie. Want dat moeten we niet vergeten. Het gaat niet. Niet alleen om, om zalig, maar, uh, maar ook om, de, om zijn uh, zonen, zijn broers. Uh, die allemaal uh, dus, uh, die, dat, die macht monopoliseren, zelfs ook ten koste van andere leden van zijn grotere stam. Ja, ja. He, want die, die, die tribale factor in Jemen die die speelt ook een uh, grote rol. En als ze nu zelfs de, zijn eigen stam, uh, althans oudsten daarvan, uh, hem laten vallen... dan begint het toch slecht voor hem uit te zien. Ja, Bert is dan nog even kort, heel kort naar Syrië. Want verrast het jou dat ze daar nu ook aan een opstand beginnen? Ja, want in het tot nu toe was Syrië het, uh, het, uh, het rustigste. Uh, nou, er zijn wat kleine demonstraties geweest in de Hamadiya in, in Damaskus. En uh, uh, Pogingen via Facebook om daar ook grote demonstraties te hebben. Het is niet zo ontzettend succesvol geweest. Maar wat er nu in Derra gebeurt, dat vind ik uh, heel indrukwekkend. Als je bedenkt uh, dat dit uh, regime ongelooflijk streng uithaalt. Maar dat men het aan heeft gedurfd uh, om daar het uh, kwartier, hoofdkwartier van de baaspartij... onder andere in brand te steken, uh, dat zegt iets over... Over, uh, dat men ook daar de muur van de angst uh, voorbij is. Ja. En ik ben benieuwd hoe zich dat de komende dagen... in andere uh, steden in Syrië gaat ontwikkelen. Maar ook daar lijkt het erop dat de onrust nu verder gaat... dan president Bashar al-Assad een tijdje geleden dacht van... wij zijn stabiel, want wij hebben ons probleem al opgelost. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. En dan hebben wij ook Japan nog in de nasleep van de aardbeving en het tsunami. Het land is zwaar getroffen, maar hulp laat op veel plaatsen op zich wachten. Hoort u zo meer over en we praten ook met Wim Turkenburg. Onze vaste gast zou ik bijna willen zeggen. In verband met de kerncentrales in Japan. Eerst naar Erwin de Hart. Hoe stopt de weg, Erwin? Nou, de meeste drukte, die valt, dat valt op, dat is in de regio Utrecht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug bijvoorbeeld, 7 kilometer... En uh, op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Velendaal-West en Maasbergen, daar staat 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Journalist Kjeld Duits is in het rampgebied in Japan gebleven. Elke dag trekt hij naar een andere plaats... om verslag te doen van een samenleving die worstelt... met de gevolgen van de tsunami en de aardbeving. Kjeld, um, je bent aan het reizen daar. Is dat ook mogelijk? Kun je overal komen waar je wilt? Um, ja, meestal wel. Um... Op veel plekken zijn de wegen toch weer hersteld door het leger die er snel en heel goed bijgekomen is. Er is een enorm groot aantal Japanse militairen nu aan de gang. En ik was bijvoorbeeld op het schiereiland van Oshika op zaterdag. En men had mij de dag voorgesteld verteld op het hoofdkwartier van de politie dat de dorpen daar niet te bereiken waren. maar. Dat bleek dus helemaal mee te vallen. Ik kon er met de auto het hele schiereiland eh, doorrijden. Hmm, dat is apart. Is de politie dan verkeerd geïnformeerd? Of hoe moeten we dat zien? Um, wat het probleem is, is dat er een um, uh, rampgebied van zo'n 500 kilometer lang is. En um, de omvang van de ramp zelf is ook enorm groot. En men is een beetje overrompeld. Dus er is altijd niet voldoende communicatie tussen alle plekken en alle... Uh, ...groeperingen die uh, meewerken om de mensen te helpen in het rampgebied. Mm -hmm. En uh, er is nog altijd niet echt een goed overkoepelend orgaan... ...die de communicatie uh, uh, bij elkaar brengt. Hoe zwaar is dat gebied getroffen, Kjeld? Uh, heel zwaar. Uh, de dorpen daar zijn zeg maar, volledig weggevaagd. Er staan nog wat huizen en wat gebouwen, maar echt heel erg weinig... Um, maar wat wel interessant was om te zien is hoe groot een verschil een leider kan maken. Um, ik sprak bijvoorbeeld met de raadsvoorzitter van de deelgemeente uh, in een dorp aan het einde van het Schiereiland. En um, die man die was helemaal in controle van de situatie. Ondanks het feit dat hij op het Schiereiland toch vrij geïsoleerd zat, hebben de mensen daar twee keer per dag geeten. Wat niet altijd gebeurt in alle plekken in het Ramsgebied. En eh, er waren ook redelijk weinig doden gevallen daar. Ik sprak met een major van het Japanse leger, die in verschillende regio's is geweest van eh, het rampgebied. En die zei dat deze plek het best georganiseerd was. Dus dat toont weer hoe belangrijk één persoon en wat voor een, wat voor een verschil één persoon kan maken. Mm -hmm. Heeft men daar ook te maken gekeld met verhoogde straling als gevolg van eh, de kerncentrale in Fukushima? Nee. Er is sowieso niet echt een probleem met straling die gevaarlijk is voor de gezondheid... ondanks de berichten in het buitenland. Um, we hebben natuurlijk de berichten gehad dat er straling is gevonden op bijvoorbeeld spinazie en in melk. Maar de regelgeving in Japan is enorm stringent, heel erg streng. Um, dus dat betekent dat zelfs de straling die is gevonden in de spinazie en de melk... niet echt gevaarlijk is voor de gezondheid. Als je het voor een heel jaar zou eten dan is het uh, minder straling dan wat je krijgt als je één keer een ct-scan in het ziekenhuis hebt. Oké. Okay. Kjeld, dank voor nu. En uh, wellicht spreken we hier later nog. Dankjewel. Blijven we maar bij de situatie in die kerncentrale. Kerncentrale 1 in Fukushima daar praten we over met energiedeskundige en atoomfysicus Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht. Hij is de gast. Welkom meneer Turkenburg. Um, Morgen. Wat kunt u vertellen over de laatste uren? Hoe ontwikkelt het zich daar? Uh, zoals de Japanners het zelf bes beschrijven, uh, we lopen op dun ijs. En dat geeft enerzijds dus een hoopvolle. Uh, ja, geeft iets hoopvols aan. Ja, ze lopen erop, op dat ijs? Zo, ze kunnen lopen, ja. maar ze kunnen er ook doorheen zakken. Wat uh, positief is, is dat door al dat spuiten van met water in, op die koelbaden, dat daar de temperatuur zeg maar, uh, gezakt is. Uh, volgens metingen van buitenaf met helikopters beneden de 100 graden. Maar af en toe komt het met name bij bad nummer 3 voor dat er toch weer boven de 100 graden komt. Dus dat suggereert nu wel heel erg sterk dat, bak, bak, dat die bak inderdaad lek is. Dat ze permanent door moeten gaan met het spuiten van water. En uh, ja, dat, dat wordt dus iedere keer ook weer gepland en, uh, en, en gedaan. Dus dat is één ontwikkeling. Een andere ontwikkeling is dat men uh, bijvoorbeeld in reactor 5 en 6... waar we eigenlijk heel weinig over gehoord hebben... gaten in het gebouw heeft geboord. Uh, en dat is een soort voorzorgsmaatregel... Uh, als er waterstof in die twee, uh, twee reactoren die al heel lang stil liggen ook zou ontstaan dus men houdt rekening dat daar toch ook nog ernstige ongelukken zou kunnen gebeuren, dan verdwijnt dat waterstof door die gaten in het dak en dan heb je geen ontploffing van dat dak maar het feit dat men daar rekening mee houdt is op zichzelf weer een, ja, zeg maar een negatief signaal zou je kunnen zeggen dat dat kennelijk nog steeds uh, mogelijk is wat betreft stroomvoorziening daar zijn de reactoren 1 en 2 nu aangesloten en 5 en 6 uh, maar men heeft nog Nee, geen stroom binnen. Men gaat eerst uh, de controlekamers van stroom voorzien. Hoopt dan dat men ook de metertjes kan aflezen, maar heel veel metertjes doen het niet meer, want er is, hebben explosies plaatsgevonden. Maar ze hopen dan toch een beetje beter te begrijpen wat er binnen de reactor aan de hand is. Want je moet zich voorstellen, eigenlijk komen ze helemaal niet in de reactoren. Het is één tot en met vier, daar komen ze helemaal niet binnen. Ze zijn steeds buiten. Ze willen wel graag naar binnen, maar ja, ze moeten eerst weten wat is er nou precies aan de hand is. En ook die stralingsniveaus die moeten uh, naar beneden. Nou, verder is er de dreiging dat, is dat ze dreigen doorheen te zakken. Bij reactor nummer 3, daar hebben we in het weekend ook gehad. Daar liep opeens de druk heel sterk op. Uh, en men, men dacht dat men uh, ja, lozingen moest gaan toepassen. Dat zou, heeft men ook aangegeven, tot uh, leiden tot een factor 100 verhoging van het jodium 131 in de omgeving. Nou, dat is, dat is ernstig. Dat betekent tegelijkertijd, als ze die getallen kunnen geven, dat ze eigenlijk ook wel vrij goed weten uh, hoe het binnen die reactorkern mm. zelf is. We horen daar niks over, maar je kunt in feite daaruit afleiden dat er toch behoorlijk veel uh, gesmolten moet zijn, veel splijts of staven stuk uh, zouden moeten zijn. We hebben nog vorige week heel veel gehad over uh, de mensen die daar werken hè, en hoe gevaarlijk het voor ze is. Um, vorige week was. Dat, was dat kritiek? Ja. Hoe is dat op dit moment? Heeft u daar een beeld van? Die niveaus zijn een stuk uh, lager. Men zegt zelf op 500 meter afstand, maar ze staan natuurlijk dichterbij. 500 meter afstand, iets van 3 uh, millisiever. Zou kunnen zeggen, daar mogen ze dan uh, ruwweg uh, 80 uur uh, okay. werken. En dan hebben ze hun jaarlijkse dosis, uh, of de maximaal toelaatbare dosis, in Japan uh, opgelopen. Dat is al vele malen beter dan het was? Hè? Het is een stuk beter. Uh, ze gaan nu ook met twee tanks aan de slag om het puin wat er actief is weg te halen... en op die manier het ja, terrein beter toegankelijk te maken. Okay. Meneer Turkenburg, dank weer voor uw uh, analyse... en duiding van het laatste nieuws uit Japan over de kerncentrales. Later meer. Het loopt tegen half acht. Toch nog even aandacht voor het begin van de lente. Aandacht die Mark Robin daar aangeeft aan dat begin van de lente. Mark Robin naar het strand van Scheveningen... en dus nu met je voeten in het zand. Bijna met de voeten in het zand. De, de boulevard van Scheveningen is... Uh, Eén grote zandbak op dit moment. Je kunt er eigenlijk ook maar van één kant in. Ik heb hier zometeen een afspraak bij de Blue Lagoon. Een strandtent die hier naast die verbouwing dus staat. We moeten even... Kom maar Paul, kom maar rijden met die bus. Want... Uh, <laughs> Pas op hoor, want het is hier echt uh, een beetje chaotisch. Nou, dat is precies waar die, uh, die eigenaren van die strandtenten... rij maar even door Paul, zet hem daar meneer. Uh, waar die mensen van die strandtenten ook uh, last van hebben. zeggen. Want die zeggen, hoe moeten wij nu de lente en zo meteen de zomer in... terwijl het hier uh, zo'n groot puinhoop is. Daarover straks praten we ondertussen. Toch stiekem ook wel gewoon heel blij zijn dat de lente echt is begonnen. Het is begonnen, lente. Goedemorgen, ondernemer. U kent de verhalen wel van de energiebranche. Het kan beter, groener en goedkoper. U houdt uw twijfels.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 Aanvallen op Libië gaan door en regionale Franse verkiezingen tegenvallen voor Sarkozy. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bij een luchtaanval op Tripoli is een gebouw van het hoofdkwartier van de Libische leider Gaddafi verwoest. Of Gaddafi ook binnen was in het complex is niet bekend. Waarschijnlijk is het gebouw geraakt door een kruisraket van de coalitietroepen. Volgens een woordvoerder van Gaddafi lag het gebouw vlakbij de tent van de Libische leider. It's an office building en it's only maar meters away from the leader's famous tent. You know, his world famous tent. Het Libische leger kondigde gisteravond opnieuw een staakt het vuren af, maar dat wordt door niemand serieus genomen. Voor het weekend werd er ook al een bestand afgekondigd, maar dat werd niet nageleefd. Correspondent Hans Jap Medersen van de Wereldomroep. Ik verwacht helemaal niet van dat we staken het vuren. Uh, dat zijn woorden die.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 te hopen dat hij het uiteindelijk op deze manier kan uitzingen. De Amerikaanse minister Gates zei gisteren... dat Gaddafi zelf geen doelwit van de acties is. En verder zei Gates dat de rol van de VS bij dit ingrijpen beperkt is... en dat de Amerikanen de leiding over de operatie... binnen een paar dagen willen overdragen aan de Britten en de Fransen... of aan de NAVO. Rond middernacht vuurt het Britse leger vanaf een onderzeer kruisraketten af op Libische legerdoelen. <kijs> Pardon. En ook over andere aanvallen vannacht is niets bekend.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 In Japan is het dodental van de aardbeving en de tsunami opgelopen tot ruim 8600. Meer dan 13.000 mensen worden nog vermist. In het getroffen gebied is een gebrek aan voedsel en andere levensbehoeften. En in een aantal plaatsen dicht bij de kerncentrale Fukushima blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactief jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners aangeraden geen water uit de kraan te drinken.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 Het extreemrechtse Front National heeft bij regionale verkiezingen in Frankrijk flinke winst geboekt. De stemmen zijn nog niet allemaal geteld. Maar het ziet er naar uit dat de centrumrechtse UMP van president Sarkozy... maar net groter blijft dan het Front National. UMP zou uitkomen op 16 procent en het Front National op 15 procent. Marine de Pen van het Front National zegt dat kiezers niet meer uit protest... maar uit overtuiging op haar partij stemmen. Het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 Telecombedrijf AT&T neemt de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile over. De Amerikanen betalen Deutsche Telekom 27 miljard euro. Het is een van de grootste overnames sinds het uitbreken van de financiële crisis. AT&T heeft bijna 96 miljoen klanten... en krijgt er door de overname nog eens zo'n 34 miljoen bij. De topman van het Amerikaanse telecombedrijf zegt dat de overname noodzakelijk is... vanwege de explosieve groei van de vraag naar mobiele breedband. We expect that over the next five years... De capaciteit van on ons netwerk zal 8 tot 10 keer what zijn wat to to we momenteel ervaren op ons netwerk. Dat is een enorme groei en het dwingt ons als bedrijf om te stoppen en na te denken. Waar gaan we vanaf hier? Daar gaat deze transactie over. En na de overname is AT&T in één klap de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van weer online. Vandaag belooft ook weer een droge en op de meeste plaatsen een zonnige dag te worden. Wel begint de dag fris. Op dit moment is het op de meeste plaatsen helder. Alleen in het noordwesten, daar komt bewolking voor. De temperatuurverschillen zijn momenteel ook groot. Palanze is het zo'n 5 graden boven 0. Maar in het uiterste oosten vriest het maar liefst 5 graden. De rest van de ochtend verloopt droog en met uitzondering van het noordwesten en ook vrij zonnig. Vanmiddag blijft het noorden gevoelig voor bewolking, maar in de rest van het land schijnt de zon volop. Het wordt daarbij zo'n 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind en die komt uit het zuiden tot zuidwesten. Gemiddeld zo'n windkracht 2 tot 3. Vanavond en vannacht dan blijft het in het noorden overwegend bewolkt en koelt het af naar een graad of twee. In de rest van het land verloopt de nacht helder en gaat het weer licht vriezen. Plaatselijk ontstaat er ook mist. Morgen, dinsdag, belooft voor het zuiden weer een zonnige dag te worden. In het noorden opnieuw wat bewolking, maar in de middag breekt ook daar de zon door. Het wordt dan zo'n 12 tot 15 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven... staat bij Leende 2 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De andere kant op tussen Born en Elslo staat 4 kilometer. Op de A58 Breda naar Eindhoven staat tussen Goorle en Moegestel 5 kilometer file. En op de A67 Turnhout richting Eindhoven... tussen Eerstel en Knoopend de 3 kilo kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 De Tweede Kamer, daar gaan we eventjes heen... want die debatteert deze week over oud Libië nieuws Laten we het zomaar noemen. De mislukte evacuatie van twee burgers door drie Nederlandse militairen... die vervolgens twaalf dagen werden vastgehouden. Nou, die zijn inmiddels ook alweer wat dagen vrij. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Um, Wilco, dit smaakt toch een beetje als mosterd na de maaltijd. Heb jij dat gevoel ook? Nou, Dat is het in zekere zin natuurlijk ook. Want zoals je zei, de militairen zijn alweer vrij. En die Nederlandse ingenieur ook. Maar ja, het is ook wel logisch dat het parlement het naadje van de kous wil weten... wat was de oorzaak van die mislukking daar op dat strand van Sjetten. Want er zijn daar de levens van drie Nederlandse militairen in de waagschaal gesteld... bij een operatie die eh, op zijn minst een beetje in strijd was met het internationaal recht. Dus het is logisch dat de Tweede Kamer wil weten wie is hier verantwo verantwoordelijk voor... en had het niet op een andere manier gekund. Ja, het wachten is nu dus op die brief van het kabinet met tekst en uitleg... want de Kamer wil er zo spoedig mogelijk een debat over. Die brief moet er morgen zijn... Maar die laten ze dus ook al anderhalve week op zich wachten. En dat voedt natuurlijk het wantrouwen in de Tweede Kamer. Hè. Daar denken fracties, wat willen ze verborgen houden? Premier Rutte zei vrijdag dat er niks aan de hand is. Je wilt ervoor zorgen dat die brief alle feiten goed weergeeft. Dat alle betrokkenen ook goed uh, uh, gehoord kunnen worden over wat er nou precies gebeurd is ter plekke. Uh, en dat kost gewoon tijd. En ik heb, ik heb liever dan een goede brief die iets langer duurt dan dat je... Ja, ja, maar een meestal een als product... in Den Haag wordt gezegd het gaat om de zorgvuldigheid... en liever een goede brief dan een, een, een haasklus... Uh, dan is er meestal wat aan de hand op de achtergrond. Nou, in dit geval is er echt niks aan de hand, dat kan ik u verzekeren. Uh, en nu zijn we bezig om dat op papier te krijgen. En uh, ja, nogmaals, dat, dat moet even grondig. Al dus, de premier Rutte dus, niks aan de hand. Maar, uh, Wilco, is iedereen wel even open? Nou, ruzie is een groot woord. Maar die uh, ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie... de ministeries die hier het meest mee te maken hebben... Die bekijken elkaar wel met argus ogen. Hè? Want niemand wil de zwarte Piet krijgen. Want de minister die de zwarte Piet krijgt, die heeft een probleem. En de ministers Roosentaal en Hille, die hebben natuurlijk de afgelopen maanden allebei al een deukje opgelopen. Uh, Roosentaal door de executie van die mevrouw in Iran. En Hille door de misstanden bij een marineonderdeel in Den Helder. Dus die ministeries, zeker die ambtenaren, die wijzen naar elkaar. Bij buitenlandse zaken zeggen ze bijvoorbeeld: wij zijn al lang klaar met ons deel van de brief. Bij defensie uh, wordt het opgehouden. En bij Defensie zeggen ze, ja, uh, kom op nou zeg, het uh, was een operatie in, in, in overleg met Algemene Zaken, het, het ministerie van de premier, en met uh, buitenlandse zaken. Dus uh, wij zijn het beslist niet alleen verantwoordelijk. Hm. Um, nog even naar Libië, van nu, hè, want het kabinet heeft gezegd een bijdrage te willen leveren um, aan een missie om een vliegverbod te handhaven. Is het al duidelijk wat Nederland zal gaan doen of is het wachten op een verzoek aan Nederlands? Ja, dat, daar is het wachten op en dat verzoek dat wordt het begin van deze week verwacht. En er is een aantal opties. Uh, Nederland kan f 16s uh, sturen om mee te helpen bij het handhaven van dat uh, vliegverbod. Daar heeft Nederland ook ervaring mee. Uh, Nederland heeft ook twee tankvliegtuigen waarmee straaljagers in de lucht uh, van brandstof kunnen worden voorzien. Die zouden ook ter beschikking worden gesteld. En dan is er natuurlijk ook nog de mijnenjager Haarlem, die al in de Middellandse Zee rondvaart in het kader van een NAVO-vlootverband. Uh, nou, en aan al deze opties denkt minister Hille. En later deze week ook hierover meer duidelijkheid. Oké, okay, nou, dat wordt een week van duidelijkheid dan. Wilco Boom, dankjewel. Is er ook duidelijkheid in de eredivisie gekomen, Tom van het Hek? Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, zo die er al niet was. Uh, is die in ieder geval bovenaan. Is de scheiding tussen PSV, Twente aan de ene kant. En het uh, andermaal verliezende Ajax. Uh, een, een duidelijke scheiding. dus is definitief de Boer nam, wel. Frank de Boer nam afscheid van de titel. Uh, dat lijkt me verstandig. Je kan allemaal redeneren. Als Ajax zes keer wint. et cetera. Maar de kans dat Ajax zes keer wint. Uh, ja, die is helemaal niet groot. Dus normaliter geven PSV en Twente dit gezamenlijk niet meer weg. Die elf punten die ze samen op Ajax voorliggen. Ja, en dus Ajax definitief afgehaakt dat moet pijn doen in Amsterdam. Ja, ze waren weer verbaasd toen ze naar het scorebord keken. Ja. Dat, ja, dat zijn toch, ze vaak aan het was het toch heel duidelijk. Het ja, het was, was een hele duidelijke wedstrijd... waarin je geen moment het idee had dat Ajax hem zou kunnen winnen. Alleen zelf hadden ze dat blijkbaar wel. Het is het zevende jaar op rij. Het is echt het uh, groot probleem van, van deze club. De, het blijft maar denken dat het het beste voetbal speelt. Het blijft maar denken dat als je veel de bal hebt... dat je dan ook beter bent dan je tegenstander. Voorin was het uh, schrijnend bij Ajax om te zien. En dit keer was het ook achterin uh, schrijnend en Den Haag uh, ja, heeft gewoon een pracht seizoen hoor, laten we dat ook niet vergeten. Uh, twee mm -hmm. keer van Ajax winnen, maar het neemt niet weg dat uh, Ajax nog steeds in een grote crisis zit. En ook deze nieuwe trainer die... Hé, hey, waar is Tom nou? Die houdt er opeens gewoon mee op. Nou, dat zal aan de lijn, aan de verbinding liggen. Ik denk niet dat het ons nog gaat lukken om uh, hem nu terug te krijgen. Dus, um, ja, nou ja, Ajax uh, definitief afgehaakt dus. En PSV 4 aan kop, daar komt het op neer. Um, we gaan naar Libië. Laten we dat maar doen. We gaan uh, praten daarover. Over die honderden kruisraketten bijvoorbeeld. Die sinds zaterdagavond al door de Britten, de Fransen en de Amerikanen zijn afgevuurd op Libië. Bij een luchtaanval afgelopen nacht is ook het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi geraakt. Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates. zei gisteren nog dat Gaddafi zelf geen doel is van de luchtaanvallen. We gaan erover praten met generaal-majoor buitendienst Barry Makko. Hij is hier te gast vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Marco. Ja, die raket op het complex van Gaddafi. Is dat een ongelukje Of wel degelijk toch een geplande actie? Nou, het is in ieder geval raak geweest. Want er ja, uh, zijn twee raketten ingeslagen in een gebouw op zijn compound. Waar waarschijnlijk ook een stuk commandovoering zat. En daar zal het dan om zijn gegaan? En daar is het om gegaan. Ze willen Gaddafi gewoon blind en, en eigenlijk zodanig storen in zijn communicaties... dat hij geen leiding meer kan geven. Nou, de, de berichten komen nu binnen. Het waren de Britten. Acht u dat logisch? Kan ook. Kan ook uh, als ze ingeslagen zijn, kun je niet meer nagaan wat het was. Hè? Wat zegt dat uh, over de duidelijkheid wie wat doet op dit moment? Uh, waren het nou de Britten, waren het de Amerikanen? Er komen ja, verschillende berichten hè, over. Uh, op dat... zich is dat wel vreemd, want het is natuurlijk een coalitie van, van willende landen die dat samen doen. Het is uh, geen NAVO-operatie die niet direct door NAVO wordt aangestuurd. Maar er zal ongetwijfeld ergens leiding zijn. De directe leiding wordt in de lucht door de ewex vliegtuigen gegeven. Ja. Maar de planning vooraf, die zal wel ergens op het NAVO-hoofdkwartier gemaakt worden. Toch wel op het NAVO-hoofdkwartier? Ja, ja, maar dat is gelegenheid geven omdat je daar de vergaderzalen en de communicatiemiddelen hebt. Want officieel mag het niet zo heten. Het mag ook, geloof ik, niet officieel nee. heten dat Amerika de leiding heeft over nee. deze operatie. Hebben ze dat achter de schermen wel? Of... Nee, nee. Ik denk dat de Fransen veel meer invloed hebben met als tweede de Britten. Die zijn samen degene die dit. Ik hoorde het Peter te veel net uitleggen. Ze hebben na de eerste golf van aanvallen van, van beschietingen... Uh, de drones laten vliegen, hè? die ja. onbe onbemande vliegtuigen. Om vooral te kijken wat hebben ze geraakt. Ja. Is dat een gebruikelijke strategie? Dat is gebruikelijk. Uh, je wilt weten wat, wat er nog over is. In principe moet het zo zijn dat de luchtafweer moet uitgeschakeld zijn. Daarmee kunnen jachtvliegtuigen vrij van het luchtruim gebruik maken. Is dat al het geval, denkt u trouwens? Ik denk dat dat nu al het geval is... Ja. Dat wil niet zeggen dat Gaddafi helemaal niks meer over heeft, maar de oude wetsen en, en de lange afstandssystemen zijn uitgeschakeld. Het Pentagon zegt er is geen nieuwe luchtactiviteit. Wat dat betreft is Gaddafi uitgeschakeld. Nee, maar Klopt luchtactiviteit dat? zijn helikopters of vliegtuigen. Ja. Maar het kan, kan best zo zijn dat hij nog systemen heeft voor de luchtafweer. Bijvoorbeeld de Krotaal of de, de SAM-6 systemen, die zijn mobiel. Wat kan niet... hij daarmee? Ja, daarmee kun je, laten we zeggen, uh, vliegtuigen die komen en aanvallen... kun je neem, proberen neer te schieten. Maar die moeten dan wel naar beneden komen. Het zijn systemen voor de korte afstand die hij alleen nog over heeft. De grote systemen is hij sowieso kwijt. En dan is de logische volgende stap misschien... dat uh, de westerse aanvallen zich gaan richten op de troepen op de grond, de tanks. Ja, ik denk dat het ook beter is dan bijvoorbeeld uh, met onbemande vliegtuigen. Ten eerste kunnen die geen zware wapens meenemen... kunnen geen tanks uitschakelen, wel uh, lichte voertuigen... Maar belangrijk is ook dat als je naar beneden gaat als vlieger... en je gaat een doel uitschakelen... dat je ook zeker weet dat je gaddafi troepen te pakken neemt. En ja. niet de, de opstandelingen of de rebellen of burgers. Daar hadden we het net over met Peter Tevel en onze correspondent... onze verslaggever in Benghazi. Die vertelde dat er in de straten gevochten wordt op dit moment. Um, en dat het dus lastig is voor de coalitie om daar ja, wat aan te doen... Uh, behalve dan de tanks buiten Benghazi te beschieten. Dat is natuurlijk ook een complexe situatie. Daar, daar wil de coalitie zijn vingers niet aan branden, kan ik me zo voorstellen. Nee, maar dan kijk je naar de rules of engagement. Hè. Dus welke opdracht krijg je mee? En in twijfel zeg je van, dan breekt de aanval af. Dus dan, je gaat op een tank af en het blijkt op het laatste moment zeggen... nou, ik ben niet zeker of dat Gaddafi-troepen zijn, mm. dan laat maar even zitten. Uh, voor Gaddafi-troepen zelf is het natuurlijk heel erg uh, treurig dat je, uh, je, je, je rijdt rond... en je weet dat ieder moment kun je, kun je uitgeschakeld worden. Mm. Uh, dus ik denk dat het, uh, het morele en het psychologische effect op die troepen veel groter is... dan, laten we zeggen, de, de werkelijke vernietiging. Hecht u nog waarde aan het staakt dat vuren, wat Gaddafi heeft afgekondigd? Ja, als hij dat aan al zijn troepen kan vertellen, die op een hele grote afstand... Dus ja, dat komt vaak valt, niet door, hè? Dan komt het niet door, ah. dan, maar op den duur zal dat wel, zijn, zal het wel effect hebben. Maar het grote probleem is natuurlijk van, uh, wat gebeurt er in de toekomst? Er is aan, zowel aan de Gaddafi leiding, is wel, is wel leiding, maar aan de, bij de rebellen is er uh, laten we zeggen, geen directe eenhoofdige leiding. Er is geen Libische raad op dit moment. En dat vind ik het grote probleem. Waarom is dat een groot probleem? Nou, de gewestelijke galliërden zullen niet grondtroepen sturen. Er zal dus geen inval zijn in binnen Libië. Er wordt alleen maar een no-fly-zone afgedwongen. En uh, uiteindelijk zal het gewicht op de grond beslist moeten worden. Mm -hmm. En als je aan de kant van de rebellen geen eenduidige leiding hebt... Ja, dan moet je me afvragen wat er gaat gebeuren. Zou het kunnen dat er uiteindelijk... dat hoorde ik uh, een militair uh, historicus Chris Klep dit weekend uh, zeggen... in een van de kranten... dat er toch misschien wel lege laarzen op de grond zullen moeten komen. Omdat dat uiteindelijk de meest logische stap zal zijn. En dus ook een nieuwe resolutie. Lijkt me vrij onacceptabel, onacceptabel voor de Arabische wereld. Lijkt me heel moeilijk uit te voeren. Uh, dat kun je alleen nog maar doen als je zeker weet... Dat, dat aan de rebellenkant er ook een eenhoofdige leiding is. Dat er een georganiseerde structuur is. En dan zou je misschien iets kunnen helpen. Maar voordat die er, of zodra die er niet is, of zolang die er niet is moet je niet aan land gaan met grondroepen. En wat er nu gebeurt, is dat dan wel acceptabel voor de Arabische wereld? Want uh, je hoort nu al uh, van de liga terugtrekkende bewegingen. Zo hadden we het toch niet bedoeld. Zijn ze geschrokken? Ik denk dat ze geschrokken zijn met name... Uh, dat was de eerste inzet van de Amerikanen, die toch wel, uh, laten we zeggen... Uh, het was bijna toch wel heftig. Buiten proporties is. Ja. Maar het is wel het Amerikaanse systeem. Maar ook de Amerikanen zeggen: Maar wij gaan ook niet verder. Uh, ik denk dat dat wel acceptabel is voor de Arabische wereld en voor de Arabische Liga. Zolang het alleen maar blijft bij een no-fly zone. Maar het grote probleem is natuurlijk van wat gebeurt erna en hoe lang gaat dat duren. Ja. En, en dan over de commandostructuur. Je gaf dat net al even aan. Hè. Wie doet wat? Kunnen ze dat lang volhouden? Moeten we niet uiteindelijk toch de NAVO dat gaan overnemen? Nee, dat kun je heel lang volhouden. Kijk, het afdwingen van een no-fly-zone... en het uh, uitschakelen van de reguliere gaddafi grondroepen dat is op zich een, een, rel een relatief simpele taak aan het worden op de ja. duur. Dus dat kun je heel goed volhouden als coalitie. Meneer Marker, hoe lang gaat dit nog duren, denk ik? <laughs> Kun je even in de glazen bol staren? <laughs> Koffiedik is dit. Nou, ik, ik hoop eigenlijk dat uh, de rebellen dat die een, een commandostructuur krijgen en dat het kaddafi uh, leger eigenlijk gaat inzien, de mensen zelf, het establishment die daarvan leven, die hun carrière daar hebben, in de gaten krijgen dat dit een uh, hopeloze zaak is en dat ze op grote schaal gaan overlopen. Dat zou eigenlijk het beste zijn. En dan zou het een kwestie van een week, twee weken kunnen zijn. Maar als dat niet gebeurt en dat uh, gaat naar een stammenoorlog worden, waarbij verschillende stammen elkaar gaan bestrijden... dan kunnen we enkele maanden het moeten zien. Goed. Berry Makko, dank dat u naar de studio wilde komen. Generaal, majoor buitendienst. Ajax is dus afgehaakt, maar wij zijn toch wel benieuwd... wie de kampioen gaat worden no. van Nederland volgens Tom van het Hek. We proberen hem gewoon weer te bellen. Eerst bij de AWB, Erwin de Hart. Met 146 kilometer aan files op dit moment in Nederland... iets rustiger dan gewoonlijk. Wat opvallende files zijn op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Born en Elslo 5 kilometer. En op de A67 Turnhout richting Eindhoven... tussen Eersel en Knoopend de Hocht 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, want we hebben nog een voorspelling van je. Te goed, Tom. PSV wordt het dus uiteindelijk, want toen viel je weg. Hè? We hadden het ja. even over Ajax afgehaakt. Het was, het was duidelijk, geloof ik wel, dat Ajax afgehaakt was. Ja. Dat ging nog net <laughs> voor dat geluid, geloof ik. Uh, PSV speelde goed, heeft moeite met zijn spits. Twente speelde heel makkelijk. Probleem voor Twente is een beetje uh, Douglas uh, geschorst. Jansen nu ook geblesseerd. Roe is al een tijd niet echt fit. Daar begint het een beetje te kraken. In dat opzicht zou je zeggen PSV is favoriet... De volgende ronde is Twente-PSV. Twee weken de tijd iedereen. Dus als die blessures terugkomen heeft Twente een goede kans hoor. Maar eh, PSV is misschien toch wel het meest evenwichtige team. Alles bij elkaar. Maar het eh, eh, geld zetten op Twente of PSV eh, nek aan nek. Twente moet ook nog naar Ajax de laatste wedstrijd. Eh, kortom, we krijgen wel een heel mooi slot van de competitie. Maar het wordt Eindhoven of Enschede. Dat is wel helder. Goed, dan ook nog even tennis. Over kraken ja. gesproken. Het was een kraker. Het finale van Indian Wells. Nadal ja. Djokovic en Djokovic of iets won. Is die zo goed... Djokovic is onvoorstelbaar goed op dit moment. Een paar keer van Federer gewonnen. Alle partijen in 2011 gewonnen. Inclusief de eerste Grand Slam. Uh, wordt vandaag op de nieuwe wereldranglijst tweede achter Nadal. Maar speelt op dit moment het beste tennis. Verloor nog de eerste set van Nadal vannacht. Maar daarna speelde hij fenomenaal. Uh, er is echt uh, uh, een nieuwe uh, ja, uh, positie aanstaande voor deze Djokovic. Als hij dit kan vasthouden. We gaan nu wel het gravelseizoen in. Hè, richting Rome, Parijs en dat soort toernooien. Dat is de ondergrond van uh, Nadal. Maar Djokovic geeft nadrukkelijk aan dat het niet meer tussen Federer en Nadal gaat... maar tussen Federer en Nadal en Djokovic. Juist. Tom van het Hek, morgen met een verse lijn. Spreken we ja. weer dan. Oh, Goed en lang. Het is uh, 9 minuten voor 8. Die luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan weer naar Mark Robin Visser. Die houdt zich vanochtend bezig met de lente. Want zoals u weet is die even na 12 officieel begonnen hier... In Nederland, in Hilversum, in Scheveningen. Maar daar, in Scheveningen, om daarvan te kunnen genieten... moet je volgens mij een beetje je fantasie gebruiken? Nou, je moet wel een beetje door de haren van je ogen heen kijken... om je te kunnen voorstellen uh, hoe het hier in Scheveningen gaat worden, Lara. Maar ik moet wel zeggen, de zon is net opgekomen. Ik zie hoe het strand daar prachtig door wordt, uh, wordt aangelicht. En dan krijg je wel dat, dat lentegevoel. Er staan hier twee heren met een witte helm tegenover mij. Heeft u ook al een lentegevoel? Nou, nee, nog niet. Nee. Ik vind het nog erg koud. Het is nog een beetje fris, maar het is wel een nieuw seizoen. Gelukkig wel. En dan kijk je daar naar die strandtenten, Daar zijn ze allemaal die stoelen allemaal al aan het neerzetten. Daar kan je dan straks al weer neerstrijken. Ja, lekker. Maar, ja, lekker. Maar jullie moeten, jullie moeten werken. Wij moeten gewoon aan het werk, ja. Hoe, hoe staan de zaken hier op de boulevard in Scheveningen? Ik zou het niet weten. Nee? Maar je heeft er toch verstand van? Niet, niet zo erg veel, nee. Van nee? het strand niet, nee. Ik vroeg ook naar de boulevard. Ja, weet, ik, weet ik ook niet. Wat doet u hier dan? Wij zijn hier bij Sheila aan het Oh ja, ja. Het, wordt echt, het komt er echt totaal anders uit te zien hier. Uh, Veelbelovend in ieder geval, maar de mensen van de strandtenten die moeten nog tot uh, 2013 uh, in de rommel zitten. Daar gaan we straks na achter verder over praten. Groeten vanuit Scheveningen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Arabische nieuwszender Al Jazeera laat beelden zien van het militair commandocentrum van de Libische leider Mohammed Gaddafi in Tripoli. Dat is verwoest. Journalisten werden vanochtend door het regime uitgenodigd om de getroffen plek te bezichtigen. Of Gaddafi op het moment van bombarderen in het gebouw was, wilden woordvoerders van het regime niet zeggen. Op de website van CNN is ook te zien hoe erg het gebouw getroffen is. Een van de verslaggevers daar is naar binnen gegaan. Of in ieder geval zover dat kon. Twee grote ronde gaten wijzen volgens de verslaggever op een inslag door kruisraket. Nederlandse kranten natuurlijk veel over Libië. Rook boven Gaddafi's huis, kopt trouw... en Gaddafi trotseert bommen, schrijft de Volkskrant. Daaronder een grote foto van een explosie. Voertuigen van het leger van Gaddafi gaan in vlammen op... na een luchtaanval van de coalitie. Een dikke rookwolk stijgt omhoog... maar de bommen halen nog niets uit, schrijft het AD. De macht van, het Libische, van de Libische leider op de grond lijkt onaangetast. In NRC Next een artikel over de begrafenis van twintig jongeren... die gisteren in Benghazi zijn gesneuveld. Een van hen... Eh... Van hun vrienden houdt een toespraak. We zijn geen strijders, roept hij. Een maand geleden was ik nog aan het studeren. Ik had nog nooit een machinegeweer aangeraakt. Libische rebellen zien er stoer uit met een Kalashnikov schrijft de verslaggever. Maar dit is een oorlog waarin geoefende soldaten strijd leveren tegen studenten, boekhouders en kantoorbedienden. De Volkskrant valt het op dat het weer vrouwen zijn die mannen tot een aanval hebben bewogen. Weer vrouwen. Ja, goed. President Obama wilde eigenlijk niet, maar liet zich overhalen... door Hillary Clinton en Susan Rice, Amerikaanse ambassadrice... bij de Verenigde Naties. In 1990 was de Britse premier Margaret Thatcher... die president Bush overhaalde om Saddam Hussein uit Kuwait te verdrijven. En in 1999 was het toenmalig minister van Buitenlandse Zaken... Madeleine Albright, die druk zette op president Clinton... om in te grijpen in Kosovo. We hebben de vrouwen het gedaan. Nou goed, Bewoners in de omgeving van kerncentrale in Japan, Fukushima 1... mogen op last van de overheid geen leidingwater meer... Te er is een hoge concentratie radioactief jodium in het water aangetroffen. Dat bericht het Japanse persbureau Kyodo. Eerder werd al radioactief jodium in kraanwater in Tokio gemeten... maar dat lag onder het wettelijk toegestane maximum. CNN schrijft dat het alarm over besmette spinazie en melk... duidelijk heeft gemaakt dat er nog maar weinig bekend is... over het effect van radioactief jodium op het menselijk lichaam. Er zijn wel wat dierproeven geweest... maar er is maar weinig informatie beschikbaar over wat... Het eten van besmet voedsel op korte en ook op lange termijn betekent voor mensen. Ja, nou dan naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Twitter bestaat vandaag vijf jaar. Met de historische eerste woorden aan de telefoon in gedachten. Mr. Watson, come here. I want to see you. Vraagt de Amerikaanse zender NBC zich af wat nou de eerste woorden op Twitter waren. Nou, die waren toch iets minder historisch. Inviting coworkers. Verstuurd door medeoprichter Jack Dorsey. Waarmee hij zijn collega's uitnodigde dat sociale medium te gaan gebruiken. Bericht werd verstuurd op 21 maart 2021. Zes, rond 10 uur s'avonds. Inmiddels zegt het bedrijf wereldwijd 175 miljoen geregistreerde gebruikers te hebben. En er worden zo'n 95 miljoen tweets per dag geplaatst. Dat is dan weer niet zoveel, vind ik. Maar goed, op de website merk je weinig van een vijfde verjaardag. De site heeft de fitueze slingers <lacht> niet uitgehangen. Twitter jij nou al, Marcel? Uh, uh, uh, af en toe. Toet, toet, toet, toet. Af en toe. Later meer.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 Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Dit is Radio 1.